Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De voorzitter van Omroep Ongehoord Nederland, Arnold Karskens... is vanmiddag bij het protest tegen de coronamaatregelen... op het Museumplein in Amsterdam meegenomen door de politie. Hij bevond zich tussen mensen die geen gehoor gaven aan een bevel om te vertrekken. Het zou de politie niet duidelijk zijn geweest dat Karskens journalist is. Volgens de woordvoerder van de politie geldt een vordering om te vertrekken... ook voor journalisten. Karskens werd direct weer vrijgelaten. Hij is anders dan de andere demonstranten uit de groep niet officieel aangehouden, zegt de politie. De komende 24 uur worden cruciaal om het containerschip Ever Given los te krijgen. Dat is gestrand in het Suezkanaal. Dat zegt de Boskale stopman in Nieuwsuur. Het schip van 400 meter lang blokkeert sinds dinsdagmorgen de belangrijke zeeroute. Ongeveer een uur geleden zou de eerste grote zeesleper aangekomen moeten zijn. Rond vier uur morgens wordt dan bij hoogwater een eerste poging gedaan het schip los te trekken. De uiterste oplossing is het lossen van de containers van het schip. Maar dat zou enorm tijdrovend zijn. In Mozambique worden duizenden mensen geëvacueerd vanwege de bloedige belegering van een stad in het noorden door jihadistische rebellen. In die stad, Palma, zijn het Franse energiebedrijf Total en andere multinationals bezig met gasboringen in zee. Volgens persbureau AFP zijn zeker 1400 werknemers en inwoners uit Palma gevlucht. In het gebied woeden al jaren conflicten. En de premier van Slowakije Igor Matovic, wil van baan ruilen met zijn partijgenoot Eduard Heger, de minister van Financiën, om een einde te maken aan de crisis binnen de coalitie. De andere coalitiepartijen reageerden positief. Eerder dreigde een van de vier coalitiepartners nog de stekker uit het kabinet te trekken als Matovic niet zou opstappen. Het weer tot slot. In het noorden nog wat regen, maar die trekt vanavond weg. Minima vannacht tussen 8 en 5 graden. Morgen in de loop van de dag meer zon en het wordt morgen 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Heb je klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen. Ga naar rijksoverheid.nl slash coronatest voor een afspraak bij jou in de buurt.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1431. We hebben in part 1, dat is dit uur, hebben we weer een gast, Paul Vens, Een goede bekende voor ons, want hij heeft al eerder verschillende radioprogramma's voor Peaceful Radio geproduceerd, gepresenteerd, samengesteld enzovoorts. De eerste was met Valentijnsdag. Weet je er nog, muziek en romantiek van Paul... En uh, twee weken later hadden we, hadden we met Vollman, hadden Maan Muziek en de Maanliederen en Verhalen. Nou, en dat gaan we vandaag weer doen. Weer Vol We zijn een maand verder en uh, deel 2 van Maanliederen en Verhalen. Ik wens je heel veel luisterplezier met Balvins. Mijn naam is Paul Vens en ik ga een programma presenteren om en over de maan. Het verlangen om de maan beter te leren kennen is misschien wel van alle tijden. Zing een lied voor me over de maan, wit en blauw, ver weg van de schaduwen. Om je liefde te vinden en waar de kleuren zo echt zijn. Zing me over je ziel en vind een droom voor me. Bouw desnoods een brug van hier naar daar, waar de kleuren zo echt zijn. Zing een lied voor me over de maan, wit en blauw. Zing me je About the moon, white and blue, and far from the shade, to find your love where the colors are true. Finally Ik ben vanmorgen een liedje vergeten. Een liedje in mijn droom. Waar ik de hele nacht naar luisterde. Om het weer te horen probeerde ik het vandaag. Alsof het lied mijn geluk was. Ik ben vanochtend een liedje vergeten. Ik kan het eigenlijk niet weten, want ik had een droom. En ik zag iemands ogen of iemands lucht. een of ander gezicht. Ik weet niet wat. Misschien kinderen... Of een oud liedje. Oude sterren of een oude dag. Ik kan het niet weten want ik had een droom. Maar haar hoofd met een kroon van haar en een bloem daarin. En haar gezicht dat me aankijkt als van bloemen. Wat kijkt er naar me? Wat zegt me dat zij me voelt? Wat me rust geeft en tederheid in de wereld. Haar hoofd met de kroon van haar en een bloem daarin. Misschien slaapt zij... Met haar ogen buiten al het kwaad. Buiten de dingen, buiten de illusie en buiten het leven. En ze slaapt, onzichtbaar is haar schoonheid. Misschien leeft zij en komt zij deze droom nog eens. Misschien slaapt ze met de ogen buiten al het kwaad. And When the morning has come and gone And the old world slipped away Softly like a leaf in the summer breeze Softly like a leaf in the summer breeze. Bright moon Whistlers and monks in procession Wearing caps and colored French blue Wearing caps The ghost of heaven is all around, and a smile for you there in the doorway. Smile for you. Shining in the quiet, but we fell and couldn't stand up. We fell and couldn't stand. What are you trying to say? Lay down naked on the ground, you whispers I... Wat zij doet is piano spelen. En ze heeft, zag ik, een hele cd volgespeeld... met alleen maar pianostukjes opgedragen aan de sterren en aan de maan. Ik laat er graag een stukje van horen. En dit stukje heet Fallen Stars. Elena Martos, vlakbij Granada in Spanje. Gracias gracias Elena Martos in Granada, Spanje. Prachtig, beautiful. En de maan heeft als van ouds ook heel veel te maken met water. Immers, we weten dat de maan, een volle maan, heel veel water omhoog trekt van de oceanen, eb en vloed. En eh, ik heb hier een gedicht, dat is ook, heb ik ook, ook op muziek gezet. En het gaat ook over stromend water in de stille schemering. De bomen en de droom en de dichter. Stromend water in de stille schemering. De bomen en de droom en de dichter. De schittering op de golfjes en eindeloos genieten. Want stromend water en planten wuiven op de oevers. Groeien, bloeien en blussen. En het maanlicht spiegelt koel. Er is nog tijd genoeg. Stromend water in de stille schemering. En stromend water, en maanlicht spiegelt koel. Er is nog tijd genoeg, stromend water. Er is nog tijd genoeg, tijd genoeg, stromend water. kijk ik naar de volle maan en naar de wolken... die steeds nieuwe vormen maken, voortgedreven door een stille, trage wind. Nu lijkt het op een zwaan die gaat slapen met haar kop tussen de veren. En dan weer is het een vorm die op een kosmische wolk lijkt uit het heelal. Geen vorm van de aarde. Het maanlicht is vannacht te helder om er rechtstreeks naar te kunnen kijken... Evenzo is het de blauwe lucht in het westen tegenover de maan... te intens om naar te kijken. Een ogenblik is eigenlijk al pijnlijk. Een stil verdriet, een stil verlangen... en een miljoen vlinders komen voorbij. En geen van hen is roerloos. Hun luisterend vermogen is naar boven en naar beneden gericht. Overal, en soms op mij, al luisterend wonderlijk schoon zo in vlinder in stille afwachting te zien. Dan duikt er haastig en bang en wilde kat weg. Hij wil geen mens zien. In moment kijkt hij en tast de energie af... maar rent weg en verbergt zich voor ons de mens. O, oh, Sjors moestaki, zing alsjeblieft nog een keer dat lied... over de jasmijn en de bloem die geurt tussen de geliefden. We zouden niet moeten vergeten hoe dat dat is...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 Liedjes, je zet schrijvers aan tot het schrijven van mooie verhalen en gedichten. Jij laat stilte uitwaaieren tussen de klanken. En je laat het goud blinken boven de velden in de serene ochtenden en de verstilde avonden. Dan voel ik met je mee hoe je luistert naar de echo van je zang. Hoe je in de onzichtbaar verre hoogte je eigen oorsprong terug hoort. Als geven de sterren je nieuwe melodieën.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 Zij speelt piano en woont in de buurt van uh, Granada in Andalusia in Spanje. Heeft een hele cd volgespeeld met liedjes opgedragen aan maan en sterren. Soms denk ik wel eens, als het gaat over bijzondere dingen voelen... in uh, relatie tot maan of maanlicht, is het ook belangrijk dat het erg stil is... Um, Sterker nog, ik denk zelfs hoe stiller het wordt... hoe mooier het wordt of hoe mooier dat je zelf wordt dankzij de stilte. Dat duurt misschien eventjes voordat het zover is... voordat je je hoofdje een beetje leeg hebt, maar het is wel mogelijk. Ik heb in ieder geval een muziekje gemaakt dat heet Silent Places. En het is belangrijk om die ergens te weten en ergens te vinden. Ik ga het voor je draaien. Het is al wat ouder, maar het is nog steeds erg mooi. de Schaapsoeve, een centrum voor persoonlijke groei in Langeboom. Zij verzorgt haar maanwandelingen in het labyrint of bij de grote steencirkel. Buiten zijn, onder de avondzon, met de maan of met de sterren. Een fijne avondwandeling. Zij zegt ook, we leven in een maatschappij waar we met één druk op de knop... het licht kunnen aantoveren, zoveel we maar willen en waar we maar willen... Door deze continue overbelichting... raken onze ogen de kunst kwijt van het in het donker kijken. Daarom nodigt Karin je uit bij de avondwandelingen om zoveel mogelijk in het donker te verblijven. En geef je ogen dus de kans om te kunnen wennen aan het donker... en laat je verrassen door hoeveel je zou kunnen zien... van je omgeving, van de natuur, van de sterren in de hemel. Volg de kronkelende paden van het labyrint verlicht door kaars of door een enkele lantaarnpaal... en laat je omhullen door de kracht van de steencirkel... en baat in het maanlicht. Dankjewel, Karin Wenik. Dat, dat is een goed idee. Uh, natuurtolk en dan samen ma ma maanwandelingen maken. Trouwens, als je in de herfst misschien ergens iemand hebt horen gitaar spelen... Uh, dat zou heel goed Robert Linton geweest kunnen zijn. Dat is een Amerikaan. En uh, ja, ik word uh, als het heel erg geraakt als hij uh, gitaar gaat spelen. Ik laat een stukje ho horen en dat heet natuurlijk Autumn Moon, de Herfstmaan. Amerika, Thank you very much, Robert. Beautiful. Karen Wenning is natuurtolk bij de schaapshoeven en organiseert maanwandelingen in een labyrint of bij een grote steencirkel. Zij zegt daar nog meer over. Zij zegt een volle maan biedt je een moment van voltooiing. Je kunt je verbinden met de verschillende kwaliteiten die bij een volle maan horen. De kracht van een volle maan in het voorjaar voelt anders dan die van een herfstmaan. Dit was muziek van Robert Linton net... en dat is gaat over de herfstmaan terzijde. De nieuwe maan biedt je de duisternis... van waaruit je nieuwe plannen kunt starten. Zoals de donkerte van de aarde waar nieuwe zaden verborgen liggen... wachtend tot de nieuwe cyclus hen oproept naar buiten te komen. Ik denk dat het een goed idee is, Karin, om die maanwandelingen te doen... En ik heb er een uh, bijzonder passend uh, muziekje bij gemaakt. Dat heet Moonlight Over the Garden. Er zijn geen woorden voor om tegen jou te zeggen... dat dit de nacht van openbaring is. Jij die daar wakker wordt, je leeft altijd in de wereld. Maar niemand bezit jou. Maar de echo van wie dat je bent... is afgedrukt in ieders ziel. Alles schijnt zoals het ooit scheen... Kom maar naar beneden naar de bron en kom en wacht tot zij komt in stilte en wordt geraakt door haar presentheid. Kom maar naar beneden naar de bron tot zij komt en zij wacht. Er is een duif op je schouder in de warme nacht, in de blauwe nacht. Zongen en jubelden de vogels zo dat het wel leek of ze de hele wereld wilden vertellen hoe blij ze op deze zonnige dag waren. Pas tegen de avond, in het avondlicht, verstomde hun gezang en ging de een na de ander slapen. Maar er was één eenzame zanger die wakker was. Dat was de nachtegaal. Hij zat hoog in een boom en liet zijn heldere liederen... door de stille avond klinken. Onze uil uit een eerder verhaal vloog ook voorbij... en verbaasde zich over deze nachtelijke zanger. En hij dacht, waarom heeft die kleine vogel zo'n mooie stem... en ik niet, dacht hij jaloers. Hij ging vlak bij de zanger op een tak zitten en kraste onvriendelijk. Waarom zing jij nou nog? Het is toch al helemaal donker. De mensen zijn al lang gaan slapen... en er is niemand hier die jou voor je gezang zal bedanken. Toen was het even stil. En toen zei de, de nachtegaal... Jij nachtbraker, antwoordde de nachtegaal... begrijp je dan niet dat je ook van blijdschap kunt gaan zingen... zonder dat iemand je daarvoor bedankt? Thank mm -hmm. you.